Dikter hard met het NOS Journaal. Vrijwel alle 64 supporters die bij de huldiging van Ajax werden opgepakt zijn weer vrij. De helft van hen heeft een boete van maximaal 600 euro gekregen. Anderen kregen taakstraffen. Tien supporters krijgen hun straf nog te horen. Drie zitten er nog vast. Volgens de Amsterdamse politie hebben de meesten zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Grootschalige rellen bleef, tijdens het Ajax feest bleven uit. Maar de mobiele eenheid voerde een aantal charges uit tijdens vechtpartijen. De schade die werd aangericht aan het stedelijk museum wordt vermoedelijk verhaald op de daders.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 De Britse regering trekt ruim 3 miljard euro uit voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie kernonderzeeërs. Minister van Defensie Fox zegt dat de uitwerking van het ontwerp nog wel een paar jaar duurt. De onderzeeërs worden voortgestuurd door kernenergie en ze zullen een nucleaire lading kunnen afschieten. Volgens minister Fox moeten ze zeker 50 jaar dienst doen. De investering komt in een tijd dat de Britse strijdkrachten miljarden moeten bezuinigen. Tot 2020 verliezen ongeveer 42.000 mensen bij Defensie hun baan.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 Het half tot zwaar bewolkt. Vannacht hier en daar regen. Morgen is het eerst bewolkt. Valt hier en daar een beetje regen. Smiddags op veel plaatsen zon. Temperatuur 15 tot 19 graden. De dagen daarna wordt het zonniger en warmer. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 It's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 toen heb ik een rapport gelezen van Itike Weda en Trent, onderzoeker justin Marseille. En die bevestigde eigenlijk, wat ik dus ook zag. Ik zal wat voorbeelden geven. In economie zie je dat er een ontzettend accent ligt op de belevingseconomie. Nou, beleving is vrouwelijk. Je ziet zeg maar in de televisie dat de interactiviteit en de emotietv enorm gegroeid is. Maar ja. interactiviteit ja. is vrouwelijk. Je ziet het nu eventjes in de democratiseringsgolf in het Midden-Oosten. Toch Ja, Dat is democratiseringsparticipatie gelijkwaardig. Je ziet natuurlijk in het vallen van de... Of zeg maar door internet is er enorm veel gelijkwaardigheid ontstaan. Tussen consument en producent. Tussen de burger en het politieke bestel. Dus door het delen van kennis. en Het mobiliseren van kennis van de internet. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Je ziet dus in de maatschappij. Als het ware dat dat feminine ja, terug te zien is. Dat het inderdaad toeneemt. Ja, ik moet zeggen. Ik ben wel blij met je...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 Wat bedoel je, Herman, met eerder? Uh, dus. Um, um, nu is het dus een, een mannenmaatschappij. Maar. Daarvoor was het een vrouwenmaatschappij. Ja, maar dat, dat, dat, dat, daar hebben we het ook niet over gehad, hè? Uh, nee, maar we moeten het wel in balans zien te krijgen. Ja, en ja nu, dus en al, dat is dus, nu, dus waar het nu over gaat. Daar ja, gaat de integratie, ja, integratie vandaag ja. de dag. Ja, maar het, het ging natuurlijk vooral over dat in de jaren 60, 70 nog een hele patriarchale Zeg maar mannelijke. Absoluut. Maatschappij was. En, en nu noemt hij tot mijn blijdschap. heel veel dingen op dat we nu eigenlijk langzamerhand naar die vrouwelijke kant zijn aan het gaan. Maar dat zegt dus niks over. Uh,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 Nee, ja, maar het, het, uh, natuurlijk hebben vrouwen, ik kreeg toch gereageerd toen nog even, vrouwen andere meningen dan uh, mannen. Maar ik denk dat zijn conclusie vooral was dat er naast elkaar, langs elkaar heen gesproken werd. dat is mijn conclusie ook. En daar dat wilde hij wat aan doen. Ja, ja, en daarom uh, kwam je dus tot die... Dan zitten we op één lijn. Ja, prima. Ja. Ja. Er is nog veel werk te verzetten hoor in de ja, Houdt het je erg bezig, Herman? Dit, uh, dit onderwerp. Dit is uh, mijn specialiteit bijna. Oké. Okay, ja, vertel ja. eens. Nee, dat ga ik daar ga in. niet in. Dat te te is niet mijn programma, hè? Oké. Okay, nou, dat horen we dan nou nog. Oké. Okay. <laughs> ja, Bart, ga verder. Dus de, de, er is veel vrouwelijke ontwikkeling uh, gaande. Ja, ik vind, nog een leuk voorbeeld. Als je kijkt naar het spirituele. De spiritualiteit. Um, zeg maar een aantal jaren geleden hadden we. Uh, God die besliste over goed en kwaad. Ja. En dat was toevallig een man. En dat zie ja. in de meeste religies. Nou, toevallig. En ja. uh, vandaag de dag <laughs> zie je natuurlijk dat er. Uh, uh, toch het beeld is van. ik creëer mijn eigen leven. Er ja. is dus een soort gelijkwaardigheid in. in. plaats van een dominante macht boven mij, uh, is er als het ware een soort zelfbestemming. Schriking. Nou, misschien met de korrel zout, maar dat is dus wel het veranderende wereldbeeld. En als je ziet hoeveel belangstelling er is voor Maria Magdalena de laatste tien jaar. En dat die als het ware ook een ingewijde was. Ja. Uh, ik mag toevallig uh, voor Ananda de lezing organiseren. En wij krijgen eerdags uh, Anine van der Meer. Ik weet niet of je die kent. Dat is uh, schrijfster van uh, Venus is geen vamp. Ja, Echt een, ja. een, een dijk van een boek. Ja. En ik heb Karin wel ook uh, een keer uh, in de lezing gehad. Ja, leuk. Dat was erg leuk. Ja. Maar het leuke van mij is dat ik een man ben. Er het zijn meer een deel vrouwen die deze boodschap ja. uiteraard zijn. Dat ja. is ook om de zaak in balans te brengen. Ja. Er zijn ook vele priesters, Geen, of minder priesteressen. Ja. Om het zo maar, te maar het grappige Bart is, het, omdat jij een man bent, geloven wij man in jou. Kijk. Kijk, kijk. Dat, dat, kijk dat, hier zakt ja, ja, ja, okay, ja. precies. <laughs> ja.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 Nee, maar, maar misschien doen. mag ik deze vraag even parkeren... tot ik eerst het principe uitleg... en ja. dat we dan weer terugkomen okay, op de vraag. Ja? Nou.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 ja. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om dat je het een moet kunnen of het ander moet kunnen. Het gaat om dat je als het ware kunt kiezen. Dat je beide modussen kunt over kunt beschikken als een gedragsrepertoire. Ja. Ja. Ik noem het maar dat je kunt schakelen tussen denken voelen. En bij doen en zijn is dus dat je het als het ware kunt integreren. En bij die volgende gebieden onderscheiden en verminderen is dus dat je het als het ware kunt balanceren. Ja, als dus derde gebied is onderscheiden. Ja, het, de, het mannelijke in de mens ziet is, is verschillen. Ja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 Ja. Iets, Dion? Ja, anders stagneer je. Ja. Anders, je kan nog zoveel creativiteit hebben, maar als het er niet uitkomt, dan stagneer je ja. volledig. Ja, ja, als ik het bij mezelf bekijk: als, als ik te lang achter de computer zit, dan droog ik op. Mm -hmm. ja. en dan, wordt, ja. dan gaat die dat hele energiepol ja. in mij, dat droogt helemaal op en dan word ik als het ware alleen nog maar taak en verantwoordelijkheid ja. gericht. En ik ken ook mensen die helemaal in die feminine stroom gaan, maar het ene idee naar het andere hebben en niks dat als niks het ware in de wereld, niks ja. manifesteren. Ja. Ja. Ja. Dus het is juist dat je.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 in zijn onbewuste mm -hmm. en dat hij dat, als het ware dat menselijke ontwikkeling gericht is op het bewust worden van die pool en dat integreert in de, zijn persoonlijkheid en dat elke vrouw een feminine bewustzijn heeft en een, in het onbewuste een masculine pool zetelt en dat het dus gaat als het ware om in het gedurende je leven uh, zij jong is dus menselijke ontwikkeling onder andere gebaseerd op het uh, bewust worden van die, van die pool die in het onbewuste zit en dat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 Dat soort dingen. Ja. Ja, en wat ik dus bij mezelf merk, naarmate ik als het ware die feminine pool meer in mezelf durf te leven, dat ik me als het ware meer in mannelijke kracht kom. Ja. Ik voel dus letterlijk dat ja. het een soort spiraalsgewijze ontwikkeling is: dat, je als, dat ik als het ware mannelijke word, dat ik als het ware het feminine meer durf te leven. Ja heb ik wel een vraag over Bart. Ik zie wel eens mannen achter een kinderwagen lopen met een vrouw ernaast. En dan heb ik het gevoel alsof ze gecastreerd zijn. Oftewel ze zijn totaal uit hun mannelijkheid. Het kan ook niet zeggen dat ze in een vrouwelijke zitten. Want het is gewoon helemaal... Ik je een beetje het beeld voorstellen. Niet alle mannen overigens die achter een kinderwagen lopen. Dat begrijp ik me goed. Maar die mannen, sommige mannen die voelen helemaal... Helemaal, geen man, er zit geen man meer in. Kijk nee. jij dat een beetje? Kun Je ja. daar iets over zeggen? Nou, dat is leuk. Als je dus kijkt, en dat komt er wel meteen op het volgende lied ook zo meteen uit. Um, als je kijkt naar de vrouwenbeweging, eh, zijn de vrouwen natuurlijk in het begin zijn als feministen geworden, zijn als het ware in een masker in een pool geschoten om ja. te vechten tegen de masculine cultuur. Mm -hmm. En bij de mannen die het tegenovergestelde dat sinds de eind jaren 60, onder, onder de hippies, en dan werden de geiten onder ja. sokken. En die begonnen als het ware helemaal in een uh, feminine pool te gaan.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 Het gaat nooit over mensen. Het gaat alleen maar over mannen. Ze werken, ze... Ja, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Nou, we hebben voor het eerst naar een LP geluisterd. Het was een mooi nummer en het ging helemaal goed, Herman. Ja, ik dus, is uh, ook versteld, Richard. We gaan uh, ga je op voor ik je heb LP. Ik normaal bedrijf. in vijf minuten een radio uit elkaar. Dus, <laughs> ja. Ja. Alleen ja, in elkaar? Maar in elkaar krijg ik hem nooit meer. Dus. Ja. <laughs> nou, beste luisteren, welkom terug bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buiteneck.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 Ja, dat kan ik. Ik geloof je. Nou, ja, die uitschaling heb je voor mij wel. Geloof je me ook? Ik geloof jou, ja. ja, ja. Absoluut. En ik ken je. <laughs> ja. Wat heb jij? Wat Dion? ik heb? Nou, deze, ja. Ik ja. wil winnen. ja dat. Nou, uh, <laughs> denken jullie? <laughs> is dat zo? Richard kan er wel iets over zeggen, denk ik. Nou, nee, nee, nee. De nee, nee, nee, eerste, eerste kaart houden. Eerst ikzelf, Ja, ik wil absoluut wel winnen. Ja. ja. ja. Nou, mee eens.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 Ja. Dat, is een pijn... nou, ja dat dat is, even... is gewoon pijnlijk. Dat is even pijnlijk. Dat Je wordt het op de pijnbank gelegd. En wat dus ook kan, is dat ik op een gegeven moment een kaart heb. Um, ik vertrouw, even kijken. Het komt goed, daar vertrouw ik op. Maar nou, die vind ik heel spannend. Um, die is ook. Ja, die, de, deze kaart is, deze eigenschap is groeiende in me.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 Vaak wat diegene dan doet, is dus niet congruent met wat hij doet? Of stelde dus ze het veel masker of meer introvert versus extrovert? Nee, je moet het elke keer apart zien. In dat ja. gezelschap ja, was dat zij op is. dat moment niet zichtbaar voor ja, die ja. mensen ja. in een andere sting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 In de grond is het eigenlijk een heel feminine man volgens mij. Maar dat, dat is in ontwikkeling. Dat is er dus. ingeslagen op de Technische Universiteit waarschijnlijk. Ja. Zoiets, als we het ophouden. Ja. Ja. Ja. ja, en dat is een ja. beetje de kern? Ja, dat dan, is voor uh, mij gevoel de okay, kern. Mooi. Ja. Ja. Nou, daar doe ik het voor hoor. Ja. Ja. Ja. Nou, hoe lang zijn jullie al getrouwd? 27, 27 oh, jaar. Zo, mooi Maar Heel erg bedankt dat je dit uh, wilde toevoegen. Ja, we zitten... Uh,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 Oh, nee. nou, dat is ook redelijk in de buurt. Ja. Oké, okay, prima. Nou staat genoteerd. Ik hoop dat uh, luisteraars uh, van Inspiratie Radio massaal uh, dit spel gaan uh, of die, die workshop gaan doen. Ja. Krijgen ze dan ook dat spel? Mee? Nee? Nee, het spel gaat er los, van. het kunnen ze dag wel los. Dat kan je kopen of via oh, okay. de site of zeg ja. maar tijdens de training. Ja. Oké, okay, prima. Nou Bart, uh, ja, door het, het interview, daar zijn we helaas doorheen. Ik had het zo gezegd, het is niet uh, ja. Het is eindig, helaas. Je gaat nog even de laatste muziek aankondigen. Ja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 ook onze gast van vanavond, wat hij net vertelde over de workshop en de lezing. En de workshop, sorry, de workshop waar de 25% korting voor geldt. Klik op onze site en dan kunt u doorklikken naar de gegevens over onze gast en de workshop. En er staat bij uitzending gemist. En er staat bij uitzending gemist ook nog eens. Dus veel plezier de komende tijd en uh, dan geef ik het woord aan het op. Nou, ja, we zijn er alweer doorheen, lieve luisteraars. Um, nou, hart heel erg bedankt uh, voor Graag deze ontzettend interessante, leuke uh, ja.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 Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, zeker. Heel leuk. Dank je wel. Nou, Herman, heel erg bedankt. Je hebt het weer feilloos gedaan. Graag gedaan, dank je wel. Zeker met de pick-up. Voor mij krijg je een certificaat. Dionne, heel erg bedankt voor, uh, voor het bijzijn en de agenda. Dat is een inspirerende agenda. De volgende uitzending is op zondag 29 mei van 8 tot 9 s'avonds. Ik vergeet trouwens je vrouw nog. Ook heel erg bedankt voor de input. <lacht>